9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal de VVD... over het uitstel om naar schaliegas te boren. En u hoort dat de sociale diensten het werk bijna niet meer aankunnen. En een looneis hoort u nu in het NOS-journaal door wat meegend. Het CNV begint aan de CAO-onderhandelingen met een looneis van maximaal 3,5 procent. De Christelijke Bond zit daarmee op de lijn van de FNV. Die kwam eerder deze week met een maximale looneis van 3 procent. De eis is redelijk, zegt de CNV omdat Nederlanders er de afgelopen jaren op achteruit zijn gegaan. Als we gaan kijken naar de inflatie over het afgelopen jaar, dus dit jaar... dan was dat 2,75 procent. Nou, de gemiddelde loonstijging loopt daar ver op achter. Nou, dan zeggen wij, laten we nou kijken of daar waar het mogelijk is... of we daar wat op kunnen terugpakken. Het CNV denkt dat er genoeg bedrijven zijn... die ondanks de crisis hun werknemers meer kunnen betalen. Daarbij denkt de bond onder meer aan ondernemingen in de exportsector. In sectoren die meer last hebben van de crisis... komt het CNV met een lagere looneis. De werkgevers vinden de looneisen van de bonden buitensporig. Het vernietigen van de chemische wapens in Syrië gaat zeker een jaar duren. Dat zei de Syrische president Assad in een interview op de Amerikaanse zender Fox News. Die termijn van Assad is niet vreemd, zegt verslaggever Lex Runderkamp. Zelfs mensen die heel erg voor zijn dat Syrië zo snel mogelijk zich ontdoet van die wapens... zeggen ja, normaal gesproken hebben landen jaren de tijd om dat proces af te ronden. Dus kun je zeggen, Assad heeft feitelijk gelijk... dat het gewoon ontzettend ingewikkeld is. Assad zei ook dat hij vastbesloten is... om de voorraad chemische wapens te vernietigen. En het blijft erbij dat het Syrische leger niet verantwoordelijk is... voor de aanval met chemische wapens vorige maand in Damascus. In een buitenwijk van Cairo zijn het leger en de politie... gebotst met gewapende groepen. Bij vuurgevechten is zeker één agent gedood... meldt de Egyptische Staatstelevisie. Leger en politie maken jacht op mensen die elf agenten hebben gedood... tijdens de rellen die volgden op het afzetten van president Morsi in juli. Ook zijn ze op zoek naar verdachten van het in brand steken van politiebureaus. Veroordeelde criminelen mogen hun hoger beroep niet meer op vrije voeten afwachten. Het staat in een wetsvoorstel van minister Opstelte en staatssecretaris Steven. De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord. De regeling geldt voor mensen die minstens twee jaar cel hebben gekregen. En als bij het misdrijf slachtoffers zijn gemaakt... geldt de regeling al vanaf één jaar gevangenisstraf. De VVD-bewindslieden stellen dat het nu voorkomt... dat criminelen soms pas na jaren in de cel belanden... of onvindbaar blijken te zijn. Het ontlopen van de straf zorgt voor onbegrip en frustratie... bij slachtoffers en nabestaanden. In Amsterdam is culinair journalist Johannes van Dam overleden. Sinds 1991 schreef hij restaurantrecensies in onder meer Elsevier en het Parool. Die werden geroemd en gevreesd. Een slechte recensie kon het einde van een restaurant betekenen. Maar vaak was Van Dam positief. Hoofdredacteur van Beukering van het Parool. Nou, als ik aan hem denk, dan denk ik dat het natuurlijk een icoon is uh, in, in de stad. En ook een icoon voor het Parool. En dat hij van grote invloed is geweest op het uh, nou ja, restaurantwezen en de gastronomie in deze stad. En ik denk persoonlijk aan een... Uh, aan een fijne, toch lastige collega. Lastig, omdat hij ontzettend precies was... en de redactie niets in zijn stukken mocht veranderen. Van Dam bracht verschillende boeken uit over koken en eten. Was een specifiek kenner en liefhebber van de kroket. Van Dam had al langere tijd hart- en nierproblemen... en leed aan suikerziekte. Johannes Van Dam is 66 jaar geworden. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af... waarbij vooral in het noorden en oosten bijvalt. bui valt. In de loop van de middag gaat bewolking overheersen en valt er in het zuidwesten motregen tegen de avond vanuit het zuidwesten meer regen. Het wordt 15 graden vandaag. Morgen is het ook wisselvallig. In het weekend wordt het droger en wat warmer. Na de ABB, Kees Kwaks, wordt het al wat beter op de weg? Nee, nee Marcel, dat wordt uh, eigenlijk nee. alleen maar slechter. We zijn een uurtje met behoorlijk wat prutswerk geweest. Veel aanrijdingen, de A9, ook maar richting Diemen... Voor in Holendrecht staat 10 kilometer na een ongeluk de A13. Vanaf Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord zijn twee rijstroken dicht. 10 kilometer file vanaf knooppunt Kleinpolderplein tot Delft-Noord. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. De nasleep van een aanrijding tussen Maasluis en Vlaardingen-Westhoek file rijden. Een vrachtauto die stilstaat op de A20, gouda hoek van Holland bij Maasluis zorgt voor 3 kilometer file. En een afgesloten rechter rijstrook. En dan de nasleep van twee ongelukken in Brabant. De A50, Os richting Eindhoven. 6 kilometer bij Veghel Noord. En vanuit Zonzeel op de A59 naar Os 12 kilometer. En dat staat tussen knooppunt Hooipolder en Drunen. Wie daarin niet wil aansluiten, kan omrijden vanaf knooppunt Hoijpolder... en gaat dan richting Den Bosch via de A27, de A15 en de A2. De Tweede Kamer debatteert zo dadelijk over Syrië. Niet over de burgeroorlog, of de inzet van chemische wapens... maar over het lekken van parlementariërs.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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Het schaliegasprotest vond toch nog een oor bij minister Kamp. Voorlopig geen geboor. Het is niet zo dat ik alleen maar dingen te vertellen heb, maar ik moet ook luisteren. En ik heb goed geluisterd naar wat de mensen hier in Den Haag en in het land hebben gezegd. En daar zijn ze bij de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer heel tevreden over, zei kamerlid Jan Vos vanochtend bij ons. Ik ben blij en ik vind het een verstandig besluit van de minister... dat vandaag is genomen. Ik vind het ook een logisch besluit. Ik denk ook uh, dat wij over anderhalf jaar ook niet zullen instemmen... met proefboringen. Uh, maar wanneer dat nou wel precies uh, gaat gebeuren... en of het ooit gaat gebeuren, dat zullen we dan uh, tegen die tijd... Uh, goed moeten bespreken met elkaar en goed moeten bekijken. Maar ik zeg nog, nog eens bij, alleen als het schoon en veilig kan... zullen wij instemmen met proefboringen in Nederland. Op dit moment is dat niet het geval en daarom onthouden wij onze instemming. René Leeg, de Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. U had niet zoveel voorbehouden zoals Jan Vos heeft van de P van A. Wat is uw gevoel bij dit besluit, bij dit uitstel? Nou ja, de dus PVV heeft altijd gezegd dat wij het voor zijn als het gewoon een veilig kan voor mensen en milieu. Um, daarvoor hebben we ook onderzoeken gedaan. En ik denk dat wat Henk Kamp, minister van de Economische Zaken, nu gedaan heeft, dat het heel verstandig is. Ja, mm, meneer Vos, Jan Vos zei net van hij ziet ook over anderhalf jaar niet dat het dan wel door zou kunnen gaan. Hoe is dat bij u? <lacht> Ja, dat weet ik niet. Er was een collega van het CDA die zei... wat is het nieuwe standpunt van de week van de Partij van de Arbeid? Um, daar ga ik niet over, maar we doen natuurlijk niet onderzoek... zit u nou een beetje te snerren, op... Meneer Lechten Nee, maar kijk, het is een belangrijk onderwerp. Um, want er is potentieel geeft het veel opbrengsten voor Nederland. Uh, tegelijkertijd is er veel onrust en is er veel onzekerheid... op welke manier uh, je schaliegas zou kunnen winnen. Uh, er is een onderzoek gedaan wat uh, de vraag is gesteld kunnen we in Nederland veilig met schaliegas boren? Het antwoord op dat onderzoek is ja. Vervolgens komt dan de vraag, waar, waar zou dat dan kunnen? Nou, die vraag kwam in het onderzoek niet aan de orde. En daarvoor zegt Heen Kamp, dat gaan we nu onderzoeken... in een aanvullend onderzoek. Okay. Tegelijkertijd gaat hij kijken welke nieuwe technieken zijn er mogelijk. Er zijn daar, is er vooruitgang in de technieken en kunnen we dat toepassen... En gaat hij kijken, hoe kunnen we beter communiceren met uh, lokale mensen? Dus de, de wethouders en gedeputeerden. Het is wel opmerkelijk, hè? Uh, als je ziet hoe er verschillend wordt gedacht... of het veilig kan, want het antwoord op die vraag is bij de PvdA... nee, het kan niet veilig op dit moment. En die onderzoeken, zei Jan bij ons, die gaan daar ook geen verandering in brengen... want uh, die zal geen nieuwe informatie geven. Uh, denkt u niet dat uiteindelijk, kan ik mij zo voorstellen... de PvdA bij dit besluit blijft en uh, nee blijft zeggen? Nee, dat kan ik me slecht voorstellen. We doen onderzoek omdat we geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn naar de uitkomst van onderzoek. Als we van tevoren nee zeggen, dan hoef ik geen onderzoek te doen. Maar het geeft wel aan hoe ingewikkeld de discussie is. We hebben straks een hoorzitting over schaliegas. Daar zijn ook hoogleraren. Er zijn ook hoogleraren die af en toe objectieve informatie geven over de laag, vijf kilometer diep, die kleilaag, die lijsteenlaag, die schilheid, waar dat gas zich zou kunnen bevinden. Zo'n man wordt dan gepropt in het kamp van de voorstanders. Dus ook mensen die objectief cijfers geven, zijn voor- of tegenstander. En daarom is het verstandig dat een kamp zegt... wacht even, laten we even de rust nemen. De mensen zijn overvallen door de snelheid van schaliegas en de snelheid waarmee dat in de Verenigde Staten met name is uit, uh, uitgerold. En uh, daarom is het goed dat kamp zegt... nee, we nemen even een stap op de plaats. We gaan even kijken waar ze, waar, wat zouden locaties kunnen zijn. Wat zijn voor de technieken? En hoe kunnen we beter uh, lokale bestuurders uh, en lokale omgeving betrekken bij de hele ontwikkeling van schaliegas. Ja, dat is misschien een ander verhaal. Maar meneer Leegte, als we puur kijken naar dat boren... om um, het zeker te weten, zou je misschien eens voor de proef dat moeten doen. Stel, de VVD had het alleen voor het zeggen in de regering. Had die proefboringen dan ook uitgesteld? Nee, nou ja, dat is niet het geval. Kijk, je kunt kijken naar Polen. Polen is een land naast Rusland... wat ongelooflijk is in schaliegas. Uiteindelijk bleek na 155 proefwordingen dat er geen gas was. Nee. En iedereen is daar weer vertrokken. Dus dat geeft aan dat de enige manier om te weten wat er echt zit, is met de proefwording. Dus u wilt dat, dat, dat die er wel gaat komen? Is. Ja, uiteindelijk is de als je nieuwsgierig bent en optimistisch. en je wilt kijken wat de potentie is voor de werkgelegenheid. en voor uh, de welvaart en de economie van Nederland. dan zullen we uiteindelijk een proefwording moeten doen. En we gaan nu onderzoeken op welke manier dat waar zou kunnen. en welke technieken dan uh, veilig zijn. René Leegte van de VVD, hartelijk dank voor de toelichting. Goedemorgen. 12 minuten over 9. Door naar de bijstand. Want het aantal mensen in deze uitkeringsverzekering uh, groeit fors. Volgens het CBS zaten er begin juli al 400.000 mensen in de bijstand. En dat zijn er 21.000 meer dan aan het begin van het jaar. Het aantal groeit maar door. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen, zowel voor de gemeente als voor de mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering. René Paas, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van Divosa, dat is de vereniging van directeuren van sociale diensten. Ja, meer mensen in de bijstand. Uiteraard het gevolg van de aanslepende economische crisis, de bezuinigingen. Ja. Oplopende werkloosheid. Uh, waar, waar, wat komt u tegen aan problemen? Nou, we, uh, wij vragen, of wij houden bij onze leden heel goed de vinger aan de pols. Want het is beroerd als het je overkomt dat je geen werk hebt... Maar het is uh, ook heel beroerd als je dan niet bij de gemeente de dienstverlening krijgt... die je nodig hebt om weer het liefst aan het werk te komen... maar anders geld te hebben om van rond te komen. En wat we nu zien is dat bij heel veel van onze leden... de wachttijden behoorlijk beginnen op te lopen. En ja, die doen hun uiterste best om dat, zo, om dat effect zo klein mogelijk te hebben. Maar ja, zodra je langer dan een maand moet wachten... Uh, op, uh, op een besluit over je bijstand en bij zes van de... Van Gemeente is dat inmiddels wel. Mm -hmm. Ja, dan, uh, dan, dan is, het, is de kans op geldnood zo groot... dat gemeenten je een voorschot gaan geven. En dat is soms ook het begin van heel veel ellende. Ja, dus er, de, worden er nu al zo veel van die voorschotten uitbetaald? Ja, er zijn nogal wat van onze leden die uh, zeggen... ja, wij kunnen het niet anders meer doen dan dat we bij mensen... die aannemelijk kunnen maken dat ze niks hebben om van te leven. Dat ja. we die mensen een voorschot geven. Maar als je bedenkt dat van de... Uh, van de Aanvragen van bijstand, dat meestal bij de behandeling ongeveer een derde wordt afgewezen. Dat betekent dat dat je vermoedelijk in een flinke aantal van die gevallen een voorschot geeft aan mensen dat ze later moeten terugbetalen. En als je bijna, bijna geen geld hebt en alles al hebt uitgegeven, is dat dus voor veel mensen ook het begin van ja, schulden en in dit geval aan de gemeente. Ja, en voor mensen die het wel krijgen, uiteindelijk die bijstand, kunt u eens aangeven, hoeveel gaan ze er dan op achteruit? Ja, dat af van dat wat je voor die ja. tijd verdiende. Maar laten we zeggen dat je net 50 bent geworden en je hebt een modaal inkomen. Uh, ja, ik dan... kan me er iets bij voorstellen. Ja, ja. Hè? ja. <laughs> uh, dan uh, uh, nou dan is, betekent de stap naar de WW dat je van uh, iets meer terugvalt naar 1800 euro. En van de WW naar de bijstand. Stel dat je alleen woont. Uh, dan, dan zit je ineens op 600. Dus de klap vanuit de WW naar de bijstand die is aanzienlijk. En er zijn ook heel veel mensen die niet eens in aanmerking komen voor bijstand. Omdat ze nog een beetje geld hebben. Of de, omdat ze een partner hebben die het minimumloon of net iets meer verdient. U zegt um, de klachten die wij krijgen van onze leden, uh, die, zijn, ja, die worden steeds groter. Uh, wat, wat wilt u eigenlijk meneer Paas? Want u, u trekt nu aan de bel. Uh, wat, wat zou er... Moet gebeuren? Wat, wat, wat kunt u? Heeft u meer mensen nodig bijvoorbeeld? Ja, ja, dat zou mooi zijn, maar je kunt niet zomaar een blik ervaren bijstandsambtenaren opentrekken. Dus uh, het zou mooi zijn om meer geld te hebben om mensen op te leiden. Kijk, je ziet aan de ene kant dat onze leden proberen het zo handig mogelijk te organiseren. Mensen in groepen uh, behandelen, extra mensen inzetten, beleidsmedewerkers inzetten aan de loketten. En iedereen draait heel veel extra uren. Mm -hmm. Nou, soms werkt dat, soms werkt zelfs dat nog niet. Wat wel zou helpen is, dus ik ga niet vragen om extra geld... want ik geloof dat dat niet erg hip is in deze tijd... maar wat wel zou helpen is als de hoeveelheid gedoe... als die zo, zo klein mogelijk is. De, wat land, u de landelijke politiek is nu bezig om een heel pakket aan nieuwe maatregelen... voor de bijstand uh, klaar te maken nog voordat er de participatiewet komt. En dat is een van de grote veranderingen. Al die verbouwingen moeten, terwijl de verkoop op in, in een hoog tempo doorgaat... door dezelfde mensen gebeuren... Dus als je gemeenten aandoet dat ze een half jaar voor de invoering van die participatiewet nog van alles moeten vertimmeren aan de wetwerk en bijstand... ja, dan is er weinig voor nodig om onze mensen echt helemaal gek te krijgen. Dus stop daarmee met die verbaring, ja, zegt Doe alsjeblieft, als je de dingen verandert, en er zijn grote veranderingen die op, uh, op het punt staan te gebeuren... Uh, als je zegt, we werken aan de participatiewet, dat is een heel andere, nieuwe wet... ga niet dan een half jaar voor de invoering daarvan... Nog van alles veranderen met grote consequenties voor de uitvoering, want die heeft het op dit moment druk gezet. Duidelijk. René Paas, voorzitter van Divosa, de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten. Dank u wel. Graag gedaan. Straks bij de ANWB ging vanochtend goed mis op de weg. Wordt het al wat beter. Ietsje beter uh, wordt het. De, de top hebben we achter ons gelaten, die lag bij ruim 225 kilometer. Dat is voor een donderdag op zich wel uh, ja, redelijk opmerkelijk. Veel ongelukken. Nou, de langste file op de A9, maar richting Diemen. 17 kilometer vanaf Beverwijk Oost tot knooppunt Holendrecht. Voor een deel extra aanbod eh, de dagelijkse file en het ongeluk. De, de rijstroken bij knooppunt Holendrecht zijn inmiddels wel weer vrij. Dat geldt ook voor de A13, Rotterdam-Den Haag. Er staat nog wel 11 kilometer tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord. En dan die lange file op de A59, Zonzeel richting Os. Ook die is gehalveerd zo'n beetje. Tussen knooppunt Hooi-Polder en de dus nog 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. We rijden door naar Rotterdam naar Mark Robbies Visser, die is op zoek, was op zoek naar een deegroller in de Pauluskerk in Rotterdam. Ja, heb je hem nou ja. inmiddels? Nou ja, het is, het, volgens mij is het klaar. Ik bedoel, de laatste bordjes worden hier uh, neergezet. En dan is het ontbijt uit wat dan Waste genoemd wordt, is zo'n beetje klaar. Chefkok Robert van Gammeren, vertel even, eens, wat heb je allemaal gemaakt? Ik moet eerst zeggen dat ik gewoon wat gerecht heb gemaakt. En niet per se gebaseerd heb op ontbijt. Want frietjes bij het ontbijt is niet echt per se toch. Te... Nou, dat is best een keer lekker hoor. Uh, voor, de voor de uitzondering is het best... Best lekker, ja. nou, ik heb wat frietjes gemaakt met een uh, grove tomatensalsa, klein pepertje erbij. Ik heb een uh, kleine pizza gemaakt, uh, ook weer met die uh, met, een, uh, met een tomatensalsa. Uh, daarnaast een uh, roereitje met uh, wat aardappel erin, En als laatste hebben we een uh, saladetje. zoals uh, ja, oma ze vroeger eigenlijk wel maakt: gewoon komkommer met een uh, dillen vinaigrette. Ja, en we zien helemaal niet meer dat dat een kromme komkommer was. Hè? Nee, ja, een ja, dat... kromkommer. Nou, nee, je ziet het ook bij de tomaten, <laughs> zie je het ook niet meer. Ja, het is allemaal uh, als je het verwerkt, dan zie je nooit hoe het originele product nee. eruit zag. Dus dat is ook zijn zo zonde. Luisteraars, Robert van Gammeren, chefkok... die gaat een wereldrecordpoging doen... in het kader van het World Food Festival gaat. Hoeveel uur ging u nou dit koken? 38 uur lang. 38? Achter, ja, 38 uur lang achter elkaar. Hoe, uh, hoe, uh, waarom eigenlijk? Eigenlijk om, uh, uh, omdat ik wel een keertje wereldkampioen wil worden. Ah. <laughs> en, uh, nee, de grootste reden is gewoon aandacht vragen voor uh, de mensen... die uh, niet zo gelukkig zijn dat ze continu mee mogen doen met uh, alle leuke dineetjes... maar gewoon heel hard moeten vechten voor af en toe gewoon een lekkere maaltijd op tafel. En daarom zijn wij ook in de Pauluskerk, in de keuken van de Pauluskerk Echt. in Rotterdam. Er daar wonen, daar wonen hier genoeg mensen die gewoon heel veel moeite moeten doen... om gewoon elke dag een, een lekker bord eten op tafel te krijgen. En daarnaast dan ook nog eens een keer een gezond bord eten. Want zoals je... Iedereen wil weten, in de supermarkt zijn de, de goedkoopste maaltijden... zijn nou niet de meest voedzame. En als je dan kijkt wat er hier aan uh, voedzaam materiaal ligt... wat weggegooid wordt... Ja. Ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat gecombineerd vond ik een heel mooie uh, aanleiding... Om, om dit te gaan ondernemen. Ja. We hadden het vanmorgen even over al die televisieprogramma's. Over koken, hè? over bakken en koken. Waar je kunt zien hoe lekker en chic en bijzonder je kunt koken. Ja, klopt. Maar er staat natuurlijk ook iets tegenover. Uh, nou ja, wat mensen vergeten is inderdaad. Dat je, uh, het is hartstikke leuk dat je kan koken voor een mooi diner. Maar het is uh, belangrijker dat je de andere zes dagen van de week ook gewoon iets moois neerzet. Als je dan vergeet je op je voedingswaarde te letten, dan uh, ja, kan je toch een beetje de obesitas of, of, of de verkeerde voedingsstoffen binnen... waardoor je gewoon niet zo goed functioneert. En dan tot slot nog maar even die cijfers. Hè. We gooien jaarlijks voor ongeveer 2,6 miljard euro aan voedsel weg. En dan hebben we ook nog de tussenhandel en de horeca... waar ook heel veel over de rand gaat. En ja dominee Cuvé van de Pauluskerk, die krijgt hier af en toe de restjes toegeworpen? Ja, die krijgen we inderdaad, maar daar maken we dankbaar gebruik van. Ja, voor de Pauluskerk eh, bestaat afval niet, menselijk afval bestaat niet, maar afval bestaat eh, zeker niet. Want alles eh, is volgens de Pauluskerk hulpbron. En als ik het een beetje eh, christelijk zeg of op zijn dominees, dan is alles hulpbron in het Koninkrijk van God. En dat zit dus niet in de hemel, maar dat zit hier. Eh, op het ogenblik dat je ook weest eh, met al Deelt, dus het leven met elkaar deelt. Dan krijg je een fantastische samenleving. En daar gaat het allemaal om. Voedsel om over na te denken. Dank u wel, dominee. Graag gedaan. Wij gaan even smikkelen van dit uh, lekkere ontbijtje. En ik zeg de groeten uit de Pauluskerk. De groeten uit Rotterdam. En eet smakelijk. Oké, okay. de groeten terug. Ja. En die oude naast me, die doet helemaal niks. I got a man with two left feet. when he dances, not to the beat. I really think that he should know.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 Nothing. Alicia Dixon was dat. Ik te hopen. De Tweede Kamer doet ook wat, Vergaat het op dit moment met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over Syrië. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Daar was de afgelopen dagen juist veel gedoe over. De minister wilde namelijk geen informatie meer geven aan de Kamer over de gifgasaanval in Syrië. Kamerleden zouden namelijk gelekt hebben uit een vorige vertrouwelijke briefing. Politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Uh, Margreet, maar de minister is nu toch overstag gegaan? Ja, uiteindelijk wel, want uh, de Kamerleden die gaven niet op, die wilden echt informatie. En de minister ja, die was boos en hij zei... het is wel helemaal niet nodig om nog extra informatie te geven. Maar um, ja, door het voet bij stuk houden van de Kamerleden... is de minister toch overstag gegaan. In ieder geval gedeeltelijk. Want de Kamerleden die wilden eigenlijk bijgepraat worden... door de AIVD en de MIVD. Dus de militaire en de algemene inlichtingendiensten. Maar dat is niet gebeurd. De vertrouwelijke briefing nu gebeurt dus door uh, de minister zelf. Vanaf half negen is de minister uh, de Kamer aan het informeren. De Kamerleden kunnen ook... Uh, vragen stellen aan de minister over Syrië in de beslotenheid. En nou ja, dat is nu dus een klein uurtje bezig. Dus er zijn veel vragen, zou je kunnen constateren. Ja, maar Geet, gaan ze het dan ook nog over dat lekker hebben... Uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, want ja, we kunnen er dus nu niet nee, uh, nee. bij zijn. Nou, we horen niks. Bent. Maar uh, uh, er is wel door de Kamerleden gevraagd... om van de minister echt namen en rugnummers te krijgen... van wie heeft er dan gelekt. En is dat echt wel zo wat de minister zegt? Want daar twijfelen de Kamerleden aan. Die zeggen, we hebben een beetje onze inkleuring gegeven... van de situatie, maar er is niet echt gelekt volgens de Kamerleden. Nou ja, de minister denkt daar een beetje anders over. Uh, ze zullen er ongetwijfeld even over hebben, neem ik aan. Maar verder is het toch echt de informatie over Syrië zelf. En hoe de minister nu, uh, wat voor informatie hij heeft over de gifaanvallen daar... door het Syrische bewind of niet. Tja, en dan ga je straks de Kamerleden aanspreken. Of ze nog iets willen vertellen. <lacht> Kijken of ze toch <lacht> nog wat willen zeggen. Ja. ja, want je moet wel buiten blijven. Maar Geen Boer in Den Haag, dankjewel. We willen ook nog even met u naar Egypte. En wel naar een dorp bij de hoofdstad, Cairo. Daar zijn het leger en de politie namelijk gebotst. Met gewapende groepen. Bij vuurgevechten is zeker één agent gedood... Sander van Hoorn volgt dit verhaal. Sander, waarom is het daar zo uit de hand gelopen? Het is een dorpje aan de rand van Cairo. Zes kilometer boven de piramides ongeveer. Kurdista. En dat was een no-go area voor de politie. Islamisten maakten daar de dienst uit. Dus de moslimbroederschap. En uh, de moslimbroeders die zeggen, ja, er wordt jacht gemaakt op ons. Vandaar dat we daar nu aangepakt worden... omdat we daar gisteren een grote demonstratie hadden tegen uh, het leger. Het leger zegt, nee, we zijn gewoon op zoek naar verdachten... die zich daar schuilhielden. In elk geval vanmorgen het beeld van heel veel traangas, helikopters... die uh, boven de daken zweefden. Uh, en uh, een vuurgevecht dus, waarbij uh, in elk geval... één iemand van de politie om het leven gekomen is. Ja, Sander, dit is dan een grote botsing. Gebeurt het vaker dan misschien op wat kleinere schaal? Het gebeurt eigenlijk de hele tijd. Uh, kijk, de, de, er zijn wel degelijk dingen aan de hand... waardoor de Egyptische uh, regering zegt... die in het zadel geholpen is door het leger... dat uh, de veiligheid nog altijd niet gegarandeerd is. Vandaar ook dat die noodtoestand die uh, van de zomer is afgekondigd... dat die nog steeds geldt. En dit is uh, iets wat je ziet nu in de buurt van Cairo... maar wat op andere plaatsen in het land uh, eigenlijk veel meer aan de orde is... waar er gebieden zijn... Waar het Egyptisch leger en de politie eigenlijk vrij weinig te vertellen hebben. Waar dus ook uh, aanvallen zijn bijvoorbeeld op uh, de politie, maar ook op kerken, bijvoorbeeld van de koptisch-christelijke gemeenschap. Ja, en dit is zo'n dorpje vlakbij Cairo, waarvan het leger dus kennelijk nu dacht, uh, nu is het genoeg. En de laatste beelden zijn van uh, groot materieel wat daar het dorpje binnenrijdt. Waarbij het leger zegt dat er ook uh, tegen de dertig mensen zijn gearresteerd. Ja, Sander, er zijn ook berichten dat in Cairo vanochtend... twee bommen onschadelijk zijn gemaakt. Wat is in daar de metro, ja. ja. Dat zou uh, gebeurd zijn bij een metrostation in het noordoosten van Cairo. Uh, op, op de rode lijn. Uh, dat is de lijn die ook... Uh, langs het Tahrirplein loopt en dan zo verder naar het zuiden... naar buitenwijken waar ook uh, veel uh, buitenlanders wonen. Uh, be beetje onduidelijk wat daar precies gebeurd is. De eerste berichten die zijn over een uh, ja, redelijk primitief uh, soort bommen. Maar uh, het gevolg is wel geweest dat in de ochtendspits in Cairo... die rode lijn in elk geval is uh, stilgelegd. Een uh, groot uh, ja, oponthoud dus voor, voor renzen kun je je zoiets bij voorstellen. Maar dat is typisch uh, waardoor de regering zegt... kijk. Uh, we zijn niet aan het strijden tegen de moslimbroederschap als zodanig. We zijn aan het strijden tegen wat zij noemen terroristen... die Egypte willen ontregelen. Nou ja, de, de haatcampagne op de Egyptische media die is nog altijd vrij groot. En dit is uh, de, de momenten waarop je merkt dat er wel degelijk iets aan de hand is. En dit is waar veel Egyptenaren trouwens ook bang voor waren. Hoor. Dat uh, er in de vorm van aanslagen, uh, nu dan vereideld in de vorm van die bommen... dat uh, dat het Egypte is wat je zou kunnen gaan zien. niet openlijke straat maar aanslagen en ja, vandaag is er dus eentje voorkomen in de metro van Cairo. Sander van Horen, dank je wel. Bij half tien einde van dit NOS Radio In journaal. Sven Kokkerman is al hier om te vertellen wat hij zo dadelijk gaat doen na half tien. Sven, goedemorgen. Zeker, Abraham, goedemorgen. Hey. Minister, ja. Dankjewel. <hijen> Minister Bussemaker van onderwijs presenteert vanochtend het onderwijsakkoord. Ze vertelt bij ons wat dat akkoord nou eigenlijk nog om het lijf heeft, want de grootste onderwijsbond, de AOB, die weigert te tekenen en ruim een half miljoen astmapatiënten patiënten neemt zijn medicijnen verkeerd en leidt daardoor onnodig. En een 80-jarige priester heeft een wel heel duur avontuurtje beleefd in Italië. Dat mm -hmm. en weer. Zometeen kan, bij de Cairo. Kan nog als je ouder bent. Ja. <lacht> nog ouder bent. Weet je alles van toch, Marcel? <lacht> nou ja. Hans, ik ga gewoon naar huis. We gaan maar gewoon naar het nieuws. Dit is Radio 1. Dorant Meegens vertelt. Hangen daarom al die slingers hier. Mm. Het nieuws, de Partij van de Arbeid stemt naar alle waarschijnlijkheid ook over anderhalf jaar niet in met proefboringen naar schaliegas. In het Radio 1-journaal Kamerlid Vos dat hij niet verwacht dat er tegen die tijd schoon en veilig kan worden geboord. Daarmee is er volgens Vos geen draagvlak meer in de Tweede Kamer. Gisteren zei minister Kamp dat de proefboringen worden uitgesteld. René Leegte van de VVD zei zojuist hier op Radio 1 dat hij zich niet kan voorstellen dat de PvdA tegenblijft. We doen een onderzoek en als de PvdA van tevoren al weet dat ze nee gaan zeggen dan hoeven we ook geen onderzoek te doen, zei de VVD'er. CNV begint aan de CAO-onderhandelingen met een looneis van maximaal 3,5%. De Christelijke Bond zit daarmee op de lijn van de FNV. Die kwam eerder deze week met een maximale looneis van 3%. CNV denkt dat er genoeg bedrijven zijn die, ondanks de crisis, hun werknemers meer kunnen betalen. De werkgevers vinden de looneisen buitensporig. Veroordelen criminelen mogen hun hoger beroep niet meer op vrije voeten afwachten... staat in een wetsvoorstel van minister Opstelt en staatssecretaris Steven. De regeling geldt voor mensen die minstens één jaar cel hebben gekregen van de rechter... en die slachtoffers op hun geweten hebben... of verdachten die veroordeeld zijn tot minstens twee jaar cel. De VVD-bewindslieden stellen dat het nu voorkomt... dat criminelen soms pas na jaren in de cel belanden of onvindbaar blijken te zijn. Zojuist is het CBS met cijfers gekomen. Onder meer over de werkloosheid in de maand augustus... en het consumentenvertrouwen in september. Die cijfers heeft economieredacteur André maar nu voor zich. Ja, nou, het consumentenvertrouwen daarmee te beginnen in de maand september. Daar is weinig verandering. Onverminderd somber dus over de economie en de eigen portemonnee... en ook de financiële situatie. Koopbereidheid is daarom ook nog steeds niet erg groot. De teller staat nu op min 33. En dat is net zoveel als in de maand augustus. Consumentenvertrouwen staat al sinds begin 2011 onder nul. En was begin dit jaar zelfs ongekend. Laag. Dus dat is niet zo prettig. Maar een verrassend cijfer. Ik zit een beetje met de ogen te knipperen naar de werkloosheidscijfers. Want die zijn namelijk in augustus gedaald. De werkloosheid komt uit op 683.000 mensen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. En je het vergelijk met uh, de vorige maand, in de maand juli... dan stonden daar nog 694.000 werklozen. Dus nu zijn er 11.000 uh, werklozen minder. Ik lees nu eigenlijk dat in augustus minder jongeren werkloos waren... En dat het voornamelijk dus op rekening van de jongeren te schrijven is... dat er dus minder werklozen zijn dan de maand ervoor. De afname in de maand augustus... volgt natuurlijk op een vrijwel voortdurende toename van de werkloosheid... sinds juni 2011. De trend is natuurlijk wel omhoog nog. Dat is ook de voorspelling van zowel het Centraal Planbureau als van het kabinet. Maar in augustus dus een verrassende meevallen minder werklozen. 683.000, Dankjewel, André Meijnenma. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nog even naar de verkeersinformatie. Kees Net aan onder de 100 kilometer. De pijnpunten zitten op de A4 Den Haag-Amsterdam. Nog 5 kilometer bij knooppunt Veen. De A9, ook maar Amstelveen aanschuiven tussen knooppunt Polderplein en Amstelveen in ruim 13 kilometer. A13, Rotterdam-Den Haag, 8 kilometer bij Delft-Zuid. De start van de file zo'n beetje vanaf Klein Polderplein. En op de A28, Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Wadhorst, 8 kilometer.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 Sven Kokkelman. Minister Bussemaker van Onderwijs presenteert het onderwijsakkoord. Maar de grootste onderwijsvakbond doet niet mee. De helft van astma-patiënten leidt onnodig door verkeerd medicijngebruik. Een 80-jarige priester afgeperst door een minnares. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Vierlingsbeek. Op de koffie bij een ontslagen militair. Volg mij op Twitter als u wilt Kokkelman. en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland Zometeen, dames en heren, presenteert minister Bussemaker van Onderwijs... het Nationaal Onderwijsakkoord, maar dat heeft zijn glans al meteen verloren... omdat de grootste onderwijsbond, de AOB, dat akkoord niet ondertekent. De bond noemt het een uh, boekhoudkundige truc en dreigt nu met acties. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent op een school in Den Haag om dat akkoord te presenteren... maar ja. inderdaad, zoals ik al zei, de grootste onderwijsvakbond... weigert zijn handtekening te zetten. Hebben we dan nog een Nationaal Onderwijsakkoord over eigenlijk? Ja, want we sluiten een akkoord met de Stichting van het Onderwijs. Daar zijn alle werkgevers en vakbonden in vertegenwoordigd. En ik ben heel blij dat een deel van de vakbeweging CFV en FVOV... dat is echt een onderwijsbond, dat die hier wel zijn om te tekenen. En daarmee kunnen we echt een kwaliteitsslag maken voor het onderwijs. Meer banen voor jonge leraren, zo'n 3.000 al volgend jaar. Werkverlaging en verhoging van de kwaliteit van docenten. En dat is waar het allemaal over gaat. Ja, hoeveel gaat u extra in? in het onderwijs. We maken in ieder geval uh, de um, bezuinigingen uh, die ook uit het lenteakkoord, uh, uh, die daarin zaten, uh, goed. Hè, dus nog uh, van voor dit kabinet. Er komt bijna 700 miljoen vrij uit het regeerakkoord. En we hebben nog extra middelen gevonden. Waardoor alle onderwijssectoren, want dat onderwijsakkoord gaat van basisonderwijs tot universiteit, er uiteindelijk allemaal uh, op vooruit gaan. Ja, wat uh, voor een extra geld is dat dan? Um, nou, dat is geld dat voor een deel al in het regeerakkoord gereserveerd stond, maar dat pas vrij kwam als we ook zeker zouden weten dat iedereen in het onderwijs mee zou doen aan ook een moderniseringsslag die gemaakt uh, moet worden. Dat zijn uh, middelen die uh, uh, ergens uit de begroting van de Rijksoverheid uh, komen, of van onze eigen begroting. Ja, um, ja maakt verder niet zoveel uit. Het is gewoon extra geld voor onderwijs. En ja. dat betekent ook dat onderwijs, terwijl er overal bezuinigd uh, moet worden, echt ontzien is. En uh, ja. dat is in deze tijd, levert echt nu maatregelen op ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Maar u zegt bijna 700 miljoen. In het regeerakkoord stond het bedrag van 689 miljoen uh, al opgeschreven. En dat is wat de Algemene Onderwijsbond bedoelt met een boekhoudkundige tr truc... en waarvan de SP zegt dat is een sigaar uit eigen doos omdat het al lang was ingeboekt. Nou ja, kijk, helaas, extra geld uh, is er uh, nooit. En uh, het is in deze tijd al heel wat. Als je bezuinigingen uit dat lenteakkoord, eh, waar ook de oppositie aan mee heeft gedaan, die nu doorlopen, als je die voordeel ongedaan kan uh, maken. Als je onderwijs, uh, als dat niets bij hoeft te dragen aan de bezuinigingen die we met z'n allen moeten nemen. Ja. En als die middelen uit het regeerakkoord, als die nu echt ook daadwerkelijk geïnvesteerd konden worden. Want die stonden in het regeerakkoord onder de conditie dat de nationale. Onderwijsakkoord moest komen. Dat is er nu. En nu kunnen we dat geld ook uitgeven aan docenten, aan klassen, aan uh, verbetering van het onderwijs. Ja, maar dat is toch wat D66-leider Pechtel dan weer balletje-balletje onderwijs noemt. Uh, namelijk, uh, u doet voorkomen alsof het om extra geld gaat, maar het stond al lang in het regeerakkoord opgeschreven. Dus het gaat helemaal niet om extra geld. U gaat gewoon de plannen uitvoeren. Nee, maar ook, ook extra geld. Dat blijft een in investering. Ik bedoel, je kan wel een voornemen hebben, maar je kan pas geld echt uh, uitgeven als, het ook, uh, uh, als je ook daadwerkelijk de partijen erbij hebt die dat moeten gaan doen. Ja. En in die zin is het een investering. En tegen de heer Pechtold uh, zou ik willen zeggen, let straks goed uh, op over de totale uh, optelsom. Want ik denk dat D66 daar niet anders dan heel blij mee uh, kan zijn. U zat in de ridderzaal dinsdag, dus u hebt de koning horen zeggen... al is het maar omdat u het zelf hebt aangedragen dat er 3000 jonge leraren bij komen. Klopt. Dat is mooi, zegt de Onderwijsbond, die AOB. Het bedrag dat daarvoor nodig is, zo'n 150 miljoen... wordt in 2016-2017 weer gekort op de onderwijsbegroting. Ja. Dat klopt niet helemaal. Um, maar ook daar zou ik zeggen... kijk straks echt even heel goed... naar de plannen uh, die er uh, liggen. Want op het moment... Dus, de onderwijssector is ook solidair. Dus er zijn ook andere sectoren die op een gegeven moment wat nodig hebben. Komt er voor het basis en voortgezet onderwijs... komen er weer veel meer middelen uh, bij. Dus het is niet iets weghalen straks... maar het is eigenlijk nu naar voren halen... zodat we eerder uh, kunnen gaan uh, beginnen met de investeringen. Ja, wat, wat vindt, um, wat vindt... Kijk naar het totaalplaatje nogmaals. Ik denk... Dat dat er echt voor iedereen goed nieuws in zit. Maar dat vindt de AOB dus niet. En dat is toch de grootste onderwijsmond. 84.000 leraren vertegenwoordigen zij. Wat vindt u er eigenlijk van dat zij nu dreigen met acties... en uh, hun handtekening weigeren te zetten? Ja, dat vind ik heel jammer. Uh, wat mij betreft zijn ze uh, elk moment welkom om het toch weer aan te schuiven. Dan moeten ook nog CO's gesloten uh, worden. Um, en uh, ik ben blij dat uh, een uh, groot deel van de, de rest van de vakbeweging uit het onderwijs wel meedoet en ook uh, enthousiast is. En ik zou zeggen, ja, AOB steunt ook die uh, jonge leraren die we erbij willen hebben ja. en sluit je aan in het belang van uh, goed onderwijs. Ja. Maar goed, ik hoor uw partijleider altijd zeggen... Ja. ik ben voor het eerlijke verhaal, hè, en dat vind ik echt. Dat zijn woorden die hij nogal vaak uitspreekt. Ja. Dan kunt u toch ook gewoon zeggen... ik baal er ontzettend van dat die onderwijsmond niet meedoet. Ja, natuurlijk vind ik het buitengewoon jammer dat ze niet meedoen. Ik zou ze, had ze heel graag hier aan tafel uh, uh, gehad. Ja. Uh, maar ik denk, en wat mij betreft, dat is ook het eerlijke verhaal. Ze zijn elk moment uh, welkom. Uh, en laten we kijken hoe we dan met elkaar stappen kunnen zetten in het belang, ook van hun uh, uh, achterban. En voor de toekomstige generatie van zowel leraren als leerlingen. Gaat u nog een poging doen om ze erbij te trekken? Nou, ik heb de afgelopen weken uh, echt heel veel pogingen uh, gedaan. Uh, maar aan mij zal het niet liggen. Nee, uit onvrede, oh. uit onvrede zette die bond trouwens dinsdag nog een akkoord op internet. Uh, waarvan dan uh, bij monden van uw ministerie werd gezet dat het een achterhaald akkoord was. Een oude versie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ze hebben een uh, akkoord uh, op de website uh, gezet, wat niet het definitieve uh, akkoord is. We hadden overigens ook afgesproken dat het akkoord, hoe dan ook, pas bekendgemaakt zou worden als het definitief ondertekend zou worden. Uh, nou, dat is, uh, ik geloof, ondertussen binnen een uh, uur. En dan kan iedereen het uh, definitieve akkoord uh, lezen en uh, daarop reageren. En ik ben benieuwd uh, naar de reactie van de AOB. Goed, ik ben ook benieu benieuwd uh, naar met wat voor acties ze komen eigenlijk. Dat, ik ook. Ik hoop echt van harte dat het niet nodig is... want de beste acties die we nu kunnen voeren... zijn die 3000 jonge leraren aanstellen... de werkdruk van leraren uh, verminderen... en zorgen dat de opleiding van docenten beter is. Dat zijn de acties die ik ga ondernemen. En ja. heel graag als het kan, samen met de AOB. Goed, u moet naar de presentatie van dat akkoord. Ja. Anders bent u straks te laat. Moet u een briefje halen bij de concierge. Dat is ook weer die te ja, bedoeling voor ja, de nee, minister. dat wil ik niet. Nee. <laughs> ik wens u veel plezier daar met de okay. presentatie van dat akkoord. dank u wel. Jette Bussemaker, de minister Daag. van de Onderwijs Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Oost-Europeanen verkopen gestolen spullen op Nederlandse rommelmarkten. Vooral smartphones doen het goed. Hoe weet je nou als niet-vermoedende koper of die gestolen is zo'n smartphone of uh, iets anders wat ze hebben gejat? antwoord komt van Rob Luijten van de Nationale Politie. Technisch gezien is dat natuurlijk heel moeilijk om te zien aan een telefoon of die gestolen is. Je kan er wel inkijken. Hè? Staan er nog gegevens in bijvoorbeeld van een uh, oude gebruiker? Is ze helemaal gemaakt? zijn er andere verdachte dingetjes te zien aan zo'n apparaat. Maar wat nog belangrijker is, is dat je het vooraf als eigenaar goed registreert. Dan komt dat in een zogenaamd opsporingsregister terecht. En dan is het zelfs zo dat je tegenwoordig met stopheling.nl... een app die je kan downloaden met een barcode op kan vragen... of die telefoon gestolen is. Hebt u ook een vraag bij het nieuws? Speelt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Vierlingsbeek... Je zal wel militair zijn, je leven hebben gewaagd... en plotseling heb je geen baan meer bij Defensie. Harm van Attenveld. Wat hangt daar? Nou, daar hangt een, een certificaat van de uitzending van Bosnië in 2003... waar ik geweest ben. Hier links een foto. Zeven man met muts op rij met een mitrailleur in de hand. En u geeft de commando's. Ja, inderdaad. daar zijn we aan Dimako schieten met uh, uh, maskers op. En uh, daar zijn we op de schietbaan. Aan het trainen. Aan het trainen. Femke van Wijk van Tilburg eh, is 35 jaar. U werkte hoe lang bij Defensie? Uh, 14 jaar. En dat hield op? Wanneer? Uh, afgelopen maart uh, ben ik uh, moeten stoppen helaas. Omdat ik geen uh, verlenging kreeg van mijn contract. Hoe is dat? Na zoveel jaar bij zo'n bedrijf daar niet meer werken Plots? Ja, heel vervelend. Uh, je staat ineens zonder werk. en uh, ja, Je bent gewend om daar 14 jaar naartoe te gaan. Uh, wat een hele hechte club is en uh, zeer vervelend om dan in één keer thuis te zitten. Allemaal als gevolg ook van bezuinigingen. Niet van die bezuinigingen die van de week zijn aangekondigd met Prinsjesdag. Maar eerdere bezuinigingen. In 2011, Hans Hille, die moest 12.000 man wegsturen. En dat vertel ik terwijl ik hier uh, de woonkamer binnenloop. En daar zit uh, Michel Wernerie ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, arbeidsbemiddelaar. je hebt een eigen bedrijf, Opus Novus. Om nieuw werk te zoeken voor mensen van Defensie. die daarmee ophouden, die ontslagen worden. En wat is. Uh, ja, hoe druk is het nu? Nee. Uh, redelijk druk, redelijk druk. Uh, we zien toch wel een, een continue toestroom van, van oud-defensie-medewerkers. Maar elke keer als er een, een, een ontslagronde komt en er zijn er een paar geweest... dan zie je een kleine opleving. Ja, want nu zijn het weer 2400, maar de bezuinigingen die, ja, die zijn er al sinds 1992. Dus het is een continue stroom die aan u voorbij trekt. Wat zijn nou de moeilijke kanten van mensen die voor zo'n bedrijf als Defensie hebben gewerkt... om die aan een normale baan in de burgermaatschappij te helpen? Dat is altijd de vertaling van de competenties. Een militair heeft uh, buitengewoon veel competenties. Maar om die te vertalen naar uh, competenties die uh, gekend zijn in het bedrijf... De Femke die heeft 14 jaar op, uh, in een sporthal gestaan instructies gegeven. Die kan toch zo aan de slag mee in school? En dat zou je denken, maar dat moet toch echt vertaald worden. Omdat uh, bij scholen vragen ze vaak weer andere ja, skills. Competenties. En competenties inderdaad. En vaak zijn dat de harde skills die Femke absoluut uh, bezit. Maar niet op papier. En dat is lastig. Dus nou ja, dan vertaal je dat en dan ga je daarmee de boer op. En waar loop je dan, Femke, in deze tijd tegenaan? Nou, met name dat er gewoon heel veel werklozen zijn. En uh, op één sollicitatie komen gewoon meer dan 100 man op. En dan kijken ze naar het papier en dan kunnen ze het niet vertalen voor mij. En dan val je al snel buiten de boot. Ja. Hoeveel sollicitaties heeft u al verstuurd? Uh, ik denk minimaal een stuk of uh, 30, 40 daar ergens. In deze korte periode van vijf uh, maanden. En op hoeveel heeft u iets gehoord? Ik uh, heb denk ik op mijn uh, vier keer op gesprek mogen komen. En wat zeggen ze dan? Uh, met name dat jij uh, al uh, wat aan de oudere kant zit, hè? dat je te duur wordt. Ja, want dan solliciteer je op functies bij een, een, een fitnesshal? Uh, fitnessbedrijven, autobedrijven, uh, die, uh, die hoek een beetje, ja. en Die willen dan een jonger iemand. U heeft 14 jaar bij Defensie gewerkt. Ook een salaris gewend, denk ik, hè? Absoluut. Qua salaris gaan ze er in de regel echt op achteruit. Nou is dat wel uitlegbaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze het eerste jaar wat minder gaan verdienen. Maar omdat ze toch die competenties hebben, kunnen ze heel snel groeien. Met andere woorden, druk voor u. U aan de slag, want u moet weer de deur uit nu, want u gaat naar de bijscholing. Ja, een omscholing. Ik ben inmiddels een omscholingstraject begonnen om uh, een, een opleiding te volgen als gedragscoach. En hoop ik in die richting uh, toch iets meer uh, uh, aan de bak te kunnen in ieder geval. Snel deze huiskamer uit de auto in, hier in Vierlingsbeek. Zij Harm van Attenveld. Straks, het kost mij een jaar om chemische wapens op te ruimen, zegt president Assad van uh, Syrië. Maar is dat wel zo? En kan het überhaupt wel? Maar eerst. 3, 2, 1. Deze dag, 1991. In Similaundgletscher in de Ötztaler Alpen worden de overresten van een mannes uit de Kupferzeit ontdekt. Ja, deze dag, deze dag in 1991 ontdekken twee wandelaars in de Alpen de resten van de bergmens Utzi, de oudste mummie ooit in Europa gevonden. Alfons Kennis kreeg twee jaar geleden opdracht om het gezicht van Utzi te reconstrueren. Wij baseren alles op schedels. Wij bouwen met klei bouwen de reconstructie op, op een schedel. Maar de schedel is een beetje moeilijk in dit geval. Want de schedel zat in de mummie zelf. Dus, en die kon ze er ook niet uitsnijden. Dus wat doen ze dan tegenwoordig? Dan maken ze een uh, CT-scan van, van, van de schedel. En dan doen ze het tegenwoordig met een computerprogramma, een stereotografieprogramma. Dan kunnen ze die, uh, die schedel, waar ze de data van op de computer hebben, kunnen ze dan uitprinten. Een 3D-print maken. Dus dan heb ik dus echt daadwerkelijk. Die schedel in een plastic vorm in handen. En op die plastic vorm van die schedel kan ik dus die, die, die reconstructie maken. Utzi, de IJsman is een van de bekendste mummies, maar niemand wist hoe die eruit zag. Wij, voor ons, was het een enorm klein, een verrassend klein, ontzettend klein schedeltje wat moesten maken. Het, wij zijn oer mensen gewend we in de, van, van 30.000, 500.000 jaar geleden. Niandertalers en homo-heidelbregent. een enorme zwaar gebouwd, enorme schedels met brede neuzen, grote kaken. En toen kregen we in één keer die die Utsi. Ik heb nog nooit zo'n klein neusje, nooit zo'n klein, zo kleine kaakjes iets gebouwd op zo'n kleine kaken, zo'n klein neusje. Dus het was uh, een grote vasting voor ons eigenlijk. Waarschijnlijk was hij rond de 50 jaar oud toen hij in de Alpen in een spleet van een gletsjer viel. Daar bleef Utsi 5.000 jaar liggen voordat hij in 1991 werd gevonden. En dit is dan de knappert. Het, het, het, het, het grappige was, de helles vonden hem geweldig. Uh, omdat, ze, omdat ze dit herkennen als mensen die boven die bergen rondlopen, die, die, die, ook nu nog in, in Spanje, en in, in Frankrijk, die, die, die, die, die boertjes die boven de bergen rondlopen, helemaal gebruind, helemaal, heel schraal, heel, heel tengere mensen die, waar het hard leven aan af te zien valt. Uh, uh, uh, met een baard en alles, nou, die vonden het geweldig allemaal. Andere lui die, die een meer idealistisch beeld van hun voorouder hebben... wat ze dan beschouwden als hun voorouder, die vonden hem tegenvallen. Die vonden hem veel te grijs, veel te oud, vallen hem een Adrie en Alfons Kenners uit Arnhem... hebben deze nieuwe reconstructie van Utzi gemaakt. Met het archeologisch museum in Bolzano in Italië... begint morgen een tentoonstelling over Utzi. De ene professor die hem geweldig vond, was een, was een klein, dik buig, buig mannetje... met een brilletje met een, gro met een grote pruisje snor. Die vond hem geweldig. En die, en die andere professor, een, een prachtige lang Italiaanse man... met prachtig zwart golven haar voor zijn leven, voor zijn leeftijd... toch prachtig zwart haar, mooie, mooie zonnebril op zijn voorhoofd... en mooie gebronte gebron, vent. En die vond wel niks. <lacht> ja, Utsi... Bij monden van Alfis kennis, die het gezicht van de oudste mummie ooit in Europa gevonden reconstrueerde. En Utzi, de bergmens, die werd ontdekt deze dag in 1991. De Cooks. <middels>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 Kissing Ja, de jaren 60, maar het was toch echt maart 2008. Deze single van de uh, Cooks, Mr. Maker, heet het nummer. 8 minuten voor 10 precies. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Uh, de vernietiging van de chemische wapens in Syrië zal volgens president Bashar al-Assad een jaar in beslag nemen. En daarnaast is het proces volgens hem een zeer kostbare zaak. Volgens Assad kost de vernietiging ongeveer 1 miljard dollar. Nou ja, allemaal beweringen van een president die wel meer zegt. Uh, Jean-Pascal Zanders, goedemorgen. Een reden om met u te gaan praten, want u bent internationaal consultant en deskundig op het gebied van chemische ontwapening. Klopt het wat deze president zegt? Wel, het is een uh, feit dat uh, de vernietiging van de chemische Ministers heel veel geld uh, gaat kosten. Verschillende miljoenen uh, euro's. Of het uh, bedrag uh, dat hij heeft genoemd uh, correct is, uh, weet ik niet. Ik heb uh, wel een evaluatie gelezen, maar uh, deze steunt op een uh, schatting gebaseerd op uh, de Amerikaanse ervaring. En daar heeft men uh, nieuwe technologieën moeten gaan ontwikkelen en uh, verschillende vernietigingsinstallaties uh, bouwen. Ja. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen in Syrië. Nee. Nou ja, u hebt het al over die installaties. Wat ik altijd heb begrepen is dat die installaties met name in de Verenigde Staten, in Rusland en in Europa staan. En zeker niet in Syrië. Dus dat je met dat spul moet gaan sjouwen. Met andere woorden, je moet het op transport zetten om het te kunnen vernietigen. Of je moet nieuwe installaties op het terrein zelf bouwen waar midden uh, in de gevechten tussen de burgers een burgeroorlog goed. Wel, uh, voor de vernietiging van uh, toxische afval op uh, industrieel niveau, of zelfs voor uh, chemische wapens, bestaan er mobiele installaties, die men op uh, enkele vrachtwagens uh, kan laden, dus deze zouden vrij snel naar uh, Syrië kunnen overgebracht worden, daar moeten ze gemonteerd worden. De grote uitdaging is uiteraard uh, dat uh, volgens een aantal berichten uh, blijkt uh, dat uh, de chemische wapens nogal verspreid liggen over het land, dus uh, men zou wel naar een aantal centrale punten moeten verplaatsen. Ja, en hoe doe je dat als er in de tussentijd wordt gevochten? Want als er een transport wordt opgeblazen... dan is de ramp natuurlijk helemaal niet overzien. Uh, dat is uh, zo. Maar uh, zoals het uh, geval is geweest met uh, de onderzoekers van de Verenigde Naties... die uh, de chemische wapenaanvallen uh, hebben uh, bekeken... Uh, ...werden er uh, staakt tot vuren uh, onderhandeld tussen de verschillende uh, partijen. En uiteraard indien een uh, dergelijke operatie voor de vernieting van de chemische wapens ondernomen zou worden... ...dan zou men evenzeer uh, moeten uh, dergelijke wapenstilstanden organiseren. Ja, ja. nou ja, dat is, dat is, iedere wapenstilstand organiseren in Syrië is al een probleem op zichzelf. Uh, dat klopt. Maar ik denk zowel voor de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag of de Verenigde Naties, dat de veiligheid van hun internationale staf, evenals van de technici die eventueel de mobiele vernietigingsinstallaties zullen bedienen, dat deze van absoluut belang is. ja. ja. Nou zegt hij, Assad, dat het ongeveer een miljard kost. U zegt, nou ja, dat kost in ieder geval miljoenen dollars. Uh, betekent dit dat hij meer van dat spul heeft dan wij dachten? Of betekent het dat hij overdrijft bij de vernietigingskosten? Uh, ik denk het niet. Uh, ik denk uh, gewoon uh, dat we ervan uh, moeten uitgaan... dat het een uh, zeer dure operatie uh, zal worden. En uh, verschillende landen uh, zullen gevraagd worden om bij te dragen in de kosten. Het is een internationale operatie. En ondertussen heeft Duitsland bijvoorbeeld al 2 miljoen euro toegezegd om bij te dragen. Maar wij wachten nog steeds op beslissing van de uitvoerende raad van de OPCW in Den Haag uh, dat zal uh, steunen op uh, technische evaluaties... om uh, precies te weten wat er daar aan de hand zal zijn. Ja, en ook wat er nou precies is gebruikt. Want de, Duitsland heeft inmiddels bij Monden van de Bondskanselier gezegd... dat het, uh, het, het, het Sarin dat in Syrië zou zijn gebruikt niet Duits was. Hoe kan je dat zeggen als je het nog niet precies weet? Wel, nee, er zijn nu een aantal berichten die opduiken in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland dat er een aantal chemische producten, commercieel, uh, voorradig naar uh, Syrië werden uitgevoerd. Men heeft uh, nagekeken over uh, de eindbestemming uh, van deze producten en goedgekeurd omdat het een uh, duidelijk uh, uh, commercieel, industrieel oogmerk had. Juist. Nu uh, de beschuldigingen uh, zijn dat deze chemicaliën ook zouden kunnen gebruikt geweest zijn voor de productie van uh, Sarin. Sarin, juist. Goed, nou, het laatste woord zal er nog niet over zijn gezegd. Jean-Pascal Sanders, ik dank u zeer. Voor uw toelichting, internationaal consultant en deskundig op het gebied van chemische ontwapening. Zometeen, na het nieuws gaan we door. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. We willen een land in dem die sterkeren den schwächeren helfen. Ik wil in een land leven waar niet de vraag aansteekt: wo, wo komst du hier, maar wo willst du hin? Duitsland kiest.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 Benieuwd naar de geheimen van succes? Koop ook je ticket op challengerday.nl.